11 uur. Dit is Radio 1. Met Ghislaine Plag en Jurgen van den Berg. Hoe heeft het Europarlement gestemd over een opmerkelijk nieuw veiligheidssysteem? Namelijk een apparaatje in de auto dat automatisch 112 belt bij ongelukken. En we krijgen de afronding van Stand.nl over de ministers Plasterk en Hennis. met CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het overlijden van Els Borst is voor premier Rutte een groot verlies voor de politiek. Rutte noemt haar een echte vakvrouw, een dokter in de politiek. Een, een goede dokter is iemand die de feiten wil weten. Die wil weten hoe het zit, uh, die wil begrijpen hoe het werkt... en vervolgens van daaruit de goede conclusies wil trekken. Maar een goede dokter is ook iemand die grote betrokkenheid betoont bij de mensen. En die beide aspecten bracht Els Borst mee in de politieke arena. Borst was ook een authentieke persoonlijkheid, zei Rutte, en dat zegt ook eerste kamerlid voor D66 Tom de Graaf die Borst opvolgde als partijleider. Heel nauwgezet, heel precies, heel loyaal aan de partij, uh, lijsttrekker geworden terwijl ze dat eigenlijk niet wilde, minister geworden waar ze moest worden overgehaald, alles voor het publiek belang en een enorme loyaliteit ook aan de partij D66. Oud-premier Kok zei eerder diep geroerd te zijn... door het overlijden van Els Borst. Hij noemde haar toegewijd, integer en professioneel. De Nederlandse staat hoeft niet mee te betalen... aan de proceskosten van Julio Potsch. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Advocaat Knoop spande eind vorig jaar kort geding aan tegen de staat... omdat hij wilde dat de overheid Potsch een zogenoemde toevoeging geeft... een door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Potsch staat in Argentinië terecht... omdat hij tijdens het Fidela regime betrokken zou zijn geweest... bij de dodenvluchten. De zaak loopt sinds 2009. Hij is voor zijn procesvoering afhankelijk van giften... en liefdadigheidsinstellingen. Oude neuroloog Janssen Steur krijgt vanmiddag te horen wat zijn straf is. Het OM heeft zes jaar tegen hem geëist... voor onder meer het opzettelijk stellen van foute diagnoses. Volgens het OM is bewezen dat Janssen Steur... zijn patiënten zwaar lichamelijk letsel toebracht. Hij hield zich niet in de protocollen en de richtlijnen... waardoor hij onder meer bij zeven mensen onterecht... de ziekte van Alzheimer constateerde. Janssen Steur heeft al aangegeven dat hij nooit meer als arts zal werken.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 Het weer nog eerst wat zon, maar later bewolkt. En tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Ook morgen eerst droog en later weer regen. AIWB verkeersinformatie John Soehoka. Bij de op de A20 in de richting Gouda. Er staat bij Rotterdam Krooswijk 3 kilometer. Er ligt een laagje modder op de weg. En daardoor is bij Krooswijk de rechterreis ook dicht. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet?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 Laatste uurtje van de ochtend is ingegaan en in de reportageserie onderzoeken we deze week hoe tolerant Nederland is. Want ook in ons land wordt nog dagelijks gediscrimineerd. Ook in de winkels en zo. Als we de winkels inkomen en mensen ons aankijken, ook als ik achter mensen sta, als ze hun tas gaan vasthouden, alsof ik hun ga roven en dat soort dingen. Zo meer in deel 2 van de serie Tolerant Nederland. Ja, en we hopen dat ze dat hebben opgelost met die papsneeuw. Want als dat aan de hand is, dan uh, kunnen we dit half uur verwachten... daar in Sochi dat uh, Dolf van der Wal en Dimi de Jong... in actie moeten komen op uh, de uh, snowboarden. De men's halfpipe staat daar op het programma. Um, is even zien, is even neuzen. Gaan we doen. Nieuws over boekenketen polaren oh. komt zojuist binnen. De boekenketen heeft uitstel van betaling gekregen. En NOS-verslaggever Groen Schutijzer, die hoort u in gesprek met Arthur van der Kroef, de advocaat van Polaren. Is het een zwarte dag vandaag? Ja, een hele zwarte dag. Twee jaar effort van al die mensen die daar werken... eindigt op dit moment in suurciansen vandaag, dat klopt. En dat is eigenlijk een laatste stap naar faillissement? Uh, soms, soms ook niet. Dus wij hopen van niet. Heel Polaren hoopt van niet. Maar dat kan ook. Dat is uh, niet meer aan Polaren, maar dat is aan het plan en aan de bewindvoerder... en aan de directie die dat samen moeten besluiten in een Suisseance. Wat gebeurt er met de winkels? Want die zijn al uh, kleine twee weken dicht. Ja, de winkels zijn dicht. En uh, mijn verwachting is dat die op zeer korte termijn weer opengaat. Omdat uh, iedereen heeft een belang uh, dat, ja, dat die boeken die daar liggen... en, en die winkels zijn helemaal vol, op goede prijzen brengen. Dus ook uh, Centraal Boekhuis, de banken, iedereen. Dus ik verwacht dat in overleg met de bewindvoerder die winkels weer opengaan. Niemand begreep waarom die winkels dicht gingen. Een winkel die dicht is, die maakt geen omzet. Kunt u dat nog even uitleggen? Ja, dat is denk ik heel makkelijk eigenlijk. Er liggen boeken van, van, van mensen die die boeken geleverd hebben. En als je ze verkoopt, komt de opbrengst bij een ander terecht, bij de banken. En nou, dat, dat willen de mensen die die boeken hebben geleverd natuurlijk niet. En daarvoor zijn de winkels dicht gegaan. Ik denk dat het een heel verstandig besluit is geweest. Wat nu? Wat nu, uh, ja, er ligt een heel plan, dat hebben we gemaakt. Dat is een uh, plan voor de Jans om daar een succes van te maken. En wij zullen ons melden bij de bewindvoerder als die wordt benoemd vandaag. Dat verwachten we. Ja, uh, vanochtend ergens in de loopende ochtend of in de loop van de middag. Wordt dat bekend. En dan zullen we daarheen gaan en in goed overleg met de bewindvoerder uh, ja, de, de volgende stappen bekijken. Om Polare te redden, dat is nog steeds uh, de bedoeling, in zijn geheel: Een doorstart. Je kan het noemen een doorstart, maar een doorstart is dat het wordt verkocht. Het kan ook zijn dat het gewoon in insuurschance een tijd door blijft draaien. Dat zou zeer goed kunnen. Want als de winkels worden verkocht, is nog steeds de bedoeling uh, al die winkels tegelijk. Ja, je kan dus uh, kiezen voor een koper die het geheel koopt. Of uh, ja, mensen die misschien geïnteresseerd zijn in delen van Polaren. Nou, de voorkeur gaat uit naar het geheel. Maar dat is aan de bewindvoerder, daar kan ik zelf op dit moment niks over zeggen. Uit de reactie van Centraal Boekhuis blijkt dat zij helemaal geen vertrouwen hebben in de huidige directie van Polaren. Uh, dat weet ik niet, ik heb die reactie niet zo gelezen. Ze hadden geen directie, geen vertrouwen in het plan. Dat is iets anders, maar dat er geen vertrouwen is, dat is duidelijk, want het is ook schriftelijk aan ons bevestigd. Maar door al dat gedoe dreigen wel 400 mensen hun baan te verliezen. Nou, daarvoor werken we dag en nacht. Uh, dat heeft u gezien uh, met, met allerlei ideeën om dat, uh, om dat te redden. Want ik geloof ook persoonlijk dat uh, in deze tijd... alleen maar een serieuze boekwinkel op A1-locaties mogelijk is... als je het gebundeld doet. Het is gewoon een kwestie van kosten. Op de mooiste plekken in de stad. Ja, natuurlijk. Het is toch verschrikkelijk als daar geen boekwinkels meer zouden zijn. Officieel is het doek dus nog steeds niet gevallen voor Polaren. I'm going back to a time when we Strange Lands, dat twee jaar geleden uitkwam. Sovereign Light Café van King. Vanaf de herfst volgend jaar kunnen kopers van nieuwe auto's... zich een beetje Michael Knight waanen, De Knight Rider, u weet het al. Want als het aan de Europese Commissie ligt... dan uh, gaat daar een, uh, een zogeheten e-call systeem in komen in die auto's. Dat is een apparaatje dat bij een botsing automatisch 112 belt. Vanochtend heeft het Europese parlement zich over dit voorstel gebogen. Wim van der Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat voorstel aangenomen? Het voorstel is met overgrote meerderheid aangenomen. 32 stemmen voor en twee stemmen tegen. Hoe werkt dat systeem nou precies? De bedoeling is dat vanaf uh, 1 oktober 2015... in alle nieuwe auto's een klein apparaatje komt te zitten... wat bij een ernstig ongeluk... en dat heeft ook weer te maken met het al of niet uitklappen van de airbags... Dat apparaatje automatisch 112 belt. Alleen bij een en... ernstig ongeluk. Als ik bij de supermarkt inparkeer en ik raak per ongeluk een paaltje, dan uh, is er niks aan de hand. Nee, nee, alsjeblieft niet. Want dan zouden onze ambulances uh, helemaal uh, overspannen worden. Nee, het moet echt een uh, fors ongeluk zijn. En uh, de auto's hebben dan ook sensoren uh, om inderdaad bij kleine ongelukken geen onnodige paniek te veroorzaken. En, en meneer Van der Kamp, wat is nou het grote voordeel hiervan? Het, ge, het grote voordeel is als volgt, laat ik even bij het begin beginnen. We hebben op dit moment 28.000, schikt u niet, uh, verkeersdoden in de Europese Unie op jaarbasis. We willen dat terugbrengen in 2020 tot 20.000, wat natuurlijk nog steeds vreselijke aantallen zijn... En de bedoeling is dat het apparaatje ook als de bestuurder uh, zeg maar bewusteloos raakt, eventueel de kooppassagiers, dat het apparaatje 112 pelt. En uit onderzoek is gebleken dat de aanrijtijd van de ambulance daarmee met 75% kan worden teruggedrongen. Maar wat is dat voor superapparaat die dus kan vaststellen of ik uh, onwelwoord achter het stuur? Eh... Uh, ja, kijk, onwel worden op zich is uh, helaas geen reden om dat apparaatje in te schakelen. Dat onwel worden zal dus helaas toch met een, een, een botsing uh, ja. gepaard moeten gaan. Maar dan is het leed al geleden, lijkt me. Want dan, is, dan, dan staat iemand tegen een boom geparkeerd en, en kan het wel of niet navertellen. Ja. Dus wat, wat kijk, voegt dit apparaatje uh, dan toe aan, aan nu iemand die daar in de buurt is... en dan snel de ambulance belt bijvoorbeeld? Ja, maar dat, dat, dat zijn toch, zoals wij politici dat noemen, een heleboel als-dan-vragen. Want er vinden uh, heel veel uh, enkelzijdige ongelukken plaats waarbij niemand getuige is. Mm. Uh, waarbij zelfs, uh, en er u niet, we praten niet alleen over Nederland... maar we praten ook over de donkere wegen in Bulgarije en Roemenië... Ja. Uh, ...waarbij niemand aanwezig is. Ja. En dan kan dit apparaatje toch vele mensenlevens uh, uh, redden. Nog één vraag daarover, want we zitten vandaag hier met een debat in de Kamer... ...dan gaat het over afluisteren en zo. Uh, ja. Ik denk dan onmiddellijk zo'n kastje in de auto, dat is makkelijk... ...want dan kunnen ze ook op allerlei andere manieren informatie over mij uh, opslaan. Nou, dat vind ik een hele terechte vraag. Uh, onze commissie justitie, die maakt zich daar ook zorgen over... En uh, wij hebben vanochtend met die Commissie Justitie ook een aantal randvoorwaarden in dit voorstel opgenomen. Want er zijn natuurlijk altijd, uh, zeker in deze tijd van al dat afluisteren, mensen die terecht bang zijn dat dat apparaatje ook gaat aangeven waar u geweest bent en op welk tijdstip. En misschien wilt u dat helemaal niet weten voor uh, derden. Ja. Dus het apparaatje moet, maar nogmaals, dat is uh, in, in overleg met de auto-industrie uh, goed te regelen. Want de duurdere auto's op dit moment, uh, sorry voor de reclame, maar met name de Duitse automerken en de duurdere Franse automerken, die hebben dit apparaatje al, maar dan via hun eigen alarmcentrales. En wij willen er juist voor zorgen dat ook de minder dure auto's, dat die mensen ook op tijd gered kunnen worden. Ja. Vanaf oktober 2015 moet het in elke auto zitten, het e-call systeem. Wim van den Kamp, Europarlementariër voor het CDA, hartelijk dank. Tot uw dienst. Ze zijn in Sochi toch van start gegaan, ondanks de zachte sneeuw... bij de snowboard halfpipe, met de eerste Nederlander in actie... Dolf van der Wal, Edwin Gerritsen, hoe is het gegaan? Ja, het is, het is uh, niet zo goed gegaan voor Dol van der Wal, want uh, ja, de vraag was natuurlijk hoe ze om zouden gaan met, uh, met die sneeuw. De, de twee deelnemers die voor hem zaten, prima, maar toen kwam hij en uh, hij had zoveel vaart bijeen van zijn sprongen, dat hij eigenlijk doorschoot en letterlijk op de wal van de halftijd uh, terecht kwam. En dat betekent dus een slechte score voor hem in de run nummer 1. Daarmee is er nog geen man overboord voor Dol van der Wal. Er zijn twee runs in deze heat, de beste run die telt, dus als hij de tweede run al heel goed doet, dan zou hij zich alsnog uh, kunnen plaatsen voor de halve finale, plaatsen voor de halve finale, Halve finale, dat betekent dat hij bij plaats 4 tot en met 9 moet eindigen in zijn niet. Als hij met de top 3 zou zitten, dan mag hij direct door naar de finale. Maar zover is het nog nooit. Hij moet eerst even herstellen en moet zorgen dat hij die tweede run perfect gaat doen en dat hij dan zijn echte klasse gaat tonen. Zodanig ook nog in actie als nummer 15 in deze eerste run, Dimi <tied> slag even Anne van der Venus in Sochi. Anne trekt de hele lange ochtend op met de teammanager van uh, schaatsteam Corenden. Dat is uh, Giel van Praag. Corenden heeft straks met de 500 meter voor de vrouwen twee ijzers in het vuur. Anne, heb je het allemaal nog onder controle? Ik ren even achter Giel van Praag aan. Naar wie gaan we toe? We gaan nu uh, naar de vader van Lotte van Beek. Die ik een handje geef. Volgens mij was je gisteren jarig. Ja, ja, van harte ja, ja dankjewel. dankjewel. En heb je je bed ja. gezien? Ja, maar ik heb wel een... Nog nooit zo'n lange verjaardag meegemaakt. Maar daarvoor 48 uur niet. Daarvoor 48 uur niet. Maar je ziet er nog heel patent <laughs> uit. Ik zeg ik tegen de moeder van Lotte van mij. Nee, echt waar. Ja, ja nee. Uh, ik, deze nacht was weer goed. Was deze maar... nacht weer goed? Ja. Oké. Okay. Ja. Het is wel spannend, hè? Of niet? Het wordt allemaal heel spannend, denk ik. Ja. Maar ja. wel gezellig. Ja, en het is hier uh, ah. heel mooi. Maar vanmiddag is het gewoon om warm te rijden. Vanmiddag ja. is het niet om te winnen. Nee. Dit is goed om een dag erin te komen en te kijken en hoe alles rijlt en zeilt. Maar ja, heel leuk. Nou ja, het ja. gaat wel goed komen. Nee, ja. Maar vanmiddag is wel belangrijk, het rondje is belangrijk. Ja, natuurlijk, het tweede ah. rondje. <gül> ja, De eerste echte rondje. Weet je waar ik het kort over heb of niet, Anne? Ja, we hebben het over de 500 meter. Ja, dan van heb je de... eerst 100 meter rechtdoor en dan heb je een heel rondje. En dat is weer belangrijk voor de duizend meter. Juist! Ik krijg juist. een compliment van de vader van Lotte van Beek. Mag ik u veel plezier wensen? Dank je wel. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad heel belangrijk. Dat tweede hondje. Kunt u daar nog wat aan doen? Nee, helemaal niks. Nee, ik, ik, ik zit op de tribune, net zoals iedereen. En um, ik, ik ga kijken met heel veel plezier. Nu ontmoeten we even de ouders van Lotte van Beek. Als teammanager. Zorgt u dan een beetje voor deze mensen? Ja, die hou ik in de gaten. Nou, dat hoort ook. Uh, ik, ik voel mij hier, terwijl ik dat helemaal niet ben... een soort van gast hier. En ook wel, uh, ik voel mij ook wel verantwoordelijk uh, voor hun... Uh, dat, dat het goed gaat. En uh, dat weten zij ook, want als er wat is... dan komen ze altijd naar mij. En dat vind ik ook terecht. U werkt nu al een tijdje achter de schermen. Bevalt dat eigenlijk? Dat is heel erg prettig. Dat is heel erg prettig, omdat ja, in het verleden... Uh, ben ik ooit op radio en televisie geweest. En dan, uh, ja, dan gaan mensen anders met je om... dan als je uh, gewoon weer een onbekende Nederlander wordt. En dat ben ik nu weer. Want ja, ik word nog hier en daar wel eens een keer herkend... maar over het algemeen niet meer. En dan word je uh, volgens mijn gevoel ingeschat op wie je bent... en wat je doet, en niet meer uh, om wie je bent. Dit is ook een primeur, hè? U als teammanager bent nog nooit eerder echt zo geïnterviewd. Nee, nooit. Nee. En dat is daarom... Dat gezicht ja. uit de publiciteit houden. Nou, ik vind het prettig om op de achtergrond te werken en te faciliteren. Uh, kijk, ik weet heel goed uh, dat, dat Renate en ik dat op de tribune bij Ajax bedacht hebben. Maar dat is iets van haar en mij. En uh, dat het nu een team is waar 16 mensen uh, werken en uh, ook hun brood verdienen, daar ben ik daar super trots op. U was presentator, nu teammanager. En ik heb kunnen zien deze middag in Sochi, ochtend in Nederland, dat u op uw plek bent... Ik kent iedereen, schud iedereen handjes. Dit is een soort warm bad hier in Sortie voor u, hè? Ja, ik vind het prachtig. De Ochtend. Standpunt NL. Later vanmiddag moet minister Plasterk zich dus in de Tweede Kamer verantwoorden voor de afluisteraffaire. Hij heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over de telefoongegevens die door de geheime diensten zijn verzameld. Gisteren kwam er wel een brief van hem, waarin hij uitleg en duidelijkheid gaf aan de Kamer. Maar de oppositiepartijen vinden dat onvoldoende. Heeft Plasterk wel degelijk genoeg duidelijkheid gegeven over zijn handelen? Of is de kritiek van de oppositie terecht? Daarover praten we vandaag in de stelling. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend. En we hebben het erover met Madeleine van Torenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Mevrouw van Torenburg, goedemiddag. Goedemiddag. Morgen nog. Morgen, ja. De stelling, de uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Bent u het daarmee eens of oneens? Nee, nee, vooralsnog niet. En wat neemt u het meest kwalijk? Dat hij nou te vroeg bij een nieuwsuur dingen heeft gezegd... of dat hij na 22 november zijn mond erover heeft gehouden? Eigenlijk allebei. En uh, ik snap nog dat je soms denkt... Uh, oh, er is van alles aan de hand, laat ik dat gaan uitzoeken. Maar dan ga je niet als minister die verantwoordelijk is... voor de inlichting en veiligheidsdiensten voor je beurt spreken... terwijl je niet weet wat er precies aan de hand is. En zodra je dat dan wel weet, je mond houden en denken... Oh, als het maar niet uitkomt. Nou, het komt dus wel uit... Want er is een rechtszaak waarin die gegevens gewoon uh, openbaar worden. Dus hij moest met zijn plas voor de dokter. Nou, en nou krijg je daar een heel schimmenspel over. Naar een nare beeldspraak met zijn plas. <laughs> voor zijn plas naar de dokter. Nee, ik begrijp wat u bedoelt. Dat wel. <laughs> uh, tegelijkertijd dat denk ik... in een sterke ik... plas. Dus in <laughs> Tja, dat, dat, er wordt van alles van gemaakt rond, uh, rond plasterk inderdaad. Um, die Tweede Kamer... Uh, hij heeft natuurlijk bij Niels daarvan zegt hij van... had ik niet moeten doen. Uh, tegelijkertijd geeft hij vervolgens aan, van, ja, als ik dan weer openheid moet geven... dat is weer niet goed voor de veiligheid van ons land, voor de staatsveiligheid. Daar is misschien wel wat voor te zeggen. Uh, zou je denken, waren het niet dat uh, dat echt op dit moment uh, gebleken is... klinkt aan nonsens te zijn. Amerikanen hebben half november gewoon gepubliceerd... hoe ze omgaan met metadata, hoe ze dat uh, tappen, uh, wat ze daarmee doen. Dus het is internationaal gezien gewoon bekend. En bovendien, als je je zorgen maakt over die staatsveiligheid... dan had je niet van tevoren bij Nieuwsuur moeten gaan vertellen hoe het allemaal zit. Dus het is maar blijkbaar. daarvan zegt hij ook, dat had ik ook niet moeten doen. Nee, maar het is blijkbaar uh, niet in strijd met de staatsveiligheid... om onze bondgenoot Amerika te beschuldigen. Maar ineens wel in de, strijd, in de strijd met de staatsveiligheid... om te zeggen dat we het zelf doen. Ik, het is of het een of het ander. En ik vind niet dat je, als je zoiets hebt gedaan dan maar stil kunt blijven. En hij had zelfs nog ons als woordvoerders bijeen kunnen roepen... en kunnen zeggen, uh, beste mensen, ik heb iets uh, onhandigs gedaan. Dit is er aan de hand. Maar ik kan daar niet over naar buiten treden. Wij zijn natuurlijk ook geen gekke henkies. Wij willen ook niet dat onze jongens en meisjes in de vreemde nee. in gevaar komen. Maar doet u dan op die commissie stiekem? Of gewoon nee, ik had de... gewoon ook de woordvoer Kijk, die commissie stiekem is niet een soort witwascommissie... waar hij nee. dan uh, zijn verhaal kan doen. Hij kan ook gewoon bij die woordvoerders te raden gaan. En ja, dan was het dus toch ook, ook op straat nu... komen te liggen? Nou, dat is de vraag... Wie vertrouwt hier nou eigenlijk wie niet? En uh, wij zijn ook als Kamer uh, in, in een grote zorgen... over onze jongens en meisjes in het andere land... Dus uh, hij had ook gewoon kunnen zeggen... goh, ik heb iets fout gehad... had hij niet eens hoeven zeggen in detail hoe het allemaal zit. Daar komen we nog over te spreken met de CTIVD. Met uh, uh, over de commissie Dessens. Een de heel commissie die is bezig geweest met over die aansturing... en het toezicht op de veiligheidsdiensten. Dus het komt allemaal nog aan de orde. Maar hij had nu gewoon kunnen zeggen... ik heb ten onrechte de Amerikanen beschuldigd. We hebben er zelf ook een rol in. Dan waren we misschien klaar geweest. Maar dat heeft hij niet gedaan. Gedacht, het komt niet uit. Nou, het komt wel uit. Het ligt op dat straat. Nou, heeft hij wat uit te leggen? We gaan even naar onze luisteraars. Mevrouw van Torenburg komen zo bij u terug. Luister mee en dan komen we graag zo meteen vragen... wat u van de reacties vindt. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Op onze site 809 mensen gestemd. 25% nog steeds eens. 75% oneens. 0800-1101. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik wilde eventjes over, over Plasterk. Ik vind, het, uh, ik vind het wel genoeg. Hij heeft zijn lesje nu wel geleerd. En uh, dan denk ik, wie zonder zonde is werpen. de eerste steen. En... Uh, ik, vind, ik denk, misschien heeft het echt niet met opzet gedaan. Nee, u kunt met die uitleg wel leven. Dank u wel. Goedemorgen, standpuntnl. Ja, goedemorgen. Um, ik vind dat meneer Plasterk hierin gepiepeld wordt. En uh, hij heeft het gewoon niet geweten. Zijn ambtenaren, die zijn, die zijn niet eerlijk naar hem. Hij is een uitstekende wetenschapper. En uh, misschien weet u het ook nog wel. Hij is zelfs bedreigd geweest toen hij nog columnist was in Buitenhof. En uh, ik denk dat ze hem daarmee gaan afrekenen. Ja, oké, okay, dank u wel. Stap het goedemorgen. Goedemorgen, ik spreek met de heer Van Rist. Ik wil het even vereenvoudigen. Die geheime diensten die zijn net als een huwelijk van twee jaloerse echtgenoten. Letten heel veel op elkaar en tot er een bij zichzelf een fout ontdekt. En dan moet hij er, zich eruit lullen. En dat doet hij absoluut goed. Want anders uh, draait de van, niet meer... Meneer Vares, nog even de stelling dan, want ik begrijp niet helemaal goed waar u staat. De uitleg van minister Plastek is overtuigend. Eén of ben Als ik jaloers ben uh, uh, uh, op mijn echtgenoten, mijn echtgenoten op mij, dan zitten we op elkaar te letten. We ja. wantrouwen we elkaar niet. We moeten wel samenwerken. Ja. Hypothetisch geval, hè, neem ik aan dit. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <tie> Oké, okay. dank u wel. Goedemorgen op stand.nl. Ja, goeiedag met Ab. Hallo. Grote flauwekul dat ze zich hier druk om maken. We praten Iedereen? over die werkloosheid en over al die miljarden die zoek zijn. Wat betreft het gas. Okay, dit... Maar dit is toch flauwe keulvlak voor de verkiezingen? U zegt het heeft met de verkiezingen te maken? Ja, ja natuurlijk. Oké, okay, En de werkloosheid, laten ze we daar eens over praten. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Stappertrl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo dan. ik vind uh, die stelling vind ik niet goed. Oh. Die moeten jullie do do donderdag vastvragen. Want hij is nog niet geweest in de Kamer. Nou, hij heeft die brief wel geschreven natuurlijk. Hè? Daar staan nou, al heel brief, wat antwoorden denk, in. Maar wij mensen, gewone mensen... want ik hoor nou weer 25% is voor uh, die brief, zeg maar. <lacht> maar hij heeft die brief voorgelezen, maar niet aan ons. <lacht> nee, nou, hij was wel overal te lezen ook, hoor. Wat zegt u? De, de, de, laten we zeggen, de samenvattingen was wel overal te lezen. In de krant ook vanochtend, bijvoorbeeld. Goedemorgen stand nl. Ja, goedemorgen. Met mevrouw Verkijker. Capelle Mevrouw Verkijker. Ik vind uh, dat plastic weg, weg moet. Want hij heeft niks anders dan gelogen. En dan daarbij, mijn vraag is... en dat is echt wat ik wil horen. Wat is de rol van Rutte hierin? De of rol die van blijft... Buitenschot. Nou, okay. die, die, die, die vraag de spelen de we. Ja. Mijn en jou en noem maar ja. op. Die vraag spelen we even door naar uh, Madeleine van Torenburg ja. van het CDA. Die schrijft ja. hem op en die gaat die Ja, vragen. want die blijft ja, ja, ja. buitenschot. Want okay. hij hoort ja. alles te weten. Dank u wel, mevrouw van we Ja hoor. Dag. Tot zover de reacties. Nou, we kunnen nog gelijk doorpasen naar mevrouw van Torenburg, kamerlid voor het CDA. De rol van Rutte, bent u daar ook zo benieuwd naar? Um, een beetje. Niet zo, als ik het zo hoor. Nou, Waar het mij echt om gaat... en terecht geven mensen uh, ook wel aan... dat ze uh, enige compassie hebben met de minister... dat hij misschien ook niet alles weet. Maar daar begint het natuurlijk ook. We hebben heel erg veel vertrouwen in een minister... die gaat over de inlichting en veiligheidsdiensten... ook omdat de controlemogelijkheden zo beperkt zijn. En wanneer dan een minister spreekt over dingen waar hij echt niet weet uh, hoe het zit... en vervolgens niet de moed heeft om terug te keren naar de Kamer... te zeggen, ik heb het fout gedaan, ja, dan brokkelt het vertrouwen af. En dat gaat in eerste instantie over deze bewindspersoon. En als er geen verkiezingen aan zaten te komen, gemeenteraadsverkiezingen... was de oppositie dan ook zo hard geweest? Want dat is wel een geluid wat je vaker hoort, hè? Dat begrijp ik best, maar hier zijn we natuurlijk al sinds oktober mee bezig... met deze kritische vragen. En ineens, omdat er nu een rechtszaak is, hebben wij niet bedacht... Uh, komt alles uit. Ja, dan kan je niet zeggen van. We ja, maar hoe gaat nu allemaal de opstelling de van de oppositie daarin nu? Nee, we zijn van het begin af aan al kritisch geweest. Ook uh, 6 november zijn we heel erg kritisch geweest. Dus het heeft met verkiezingen niets te maken. Wat wel belangrijk is, is dat wij het blinde vertrouwen willen hebben in de minister die gaat over de inlichting en veiligheidsdienst. En dat staat nu uh, op dit moment ernstig ter discussie. Natuurlijk zijn er andere dingen waar we ons mee bezighouden. Maar mensen moeten zich niet vergeten, moeten niet vergeten dat de inlichting en veiligheidsdiensten heel diep kunnen ingrijpen in uh, de persoonlijke levensfeer van mensen. Tegelijkertijd, en dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Ik neem aan dat u gisteren ook Nieuwsuur heeft gezien, waarin oud-MIVD-baas Kobelens gisteren zei dat hij zich gestoord heeft aan de oppositie, want, zo zei hij, de oppositiepartijen die geen enkele gelegenheid links laten liggen om te kijken of er informatie over inlichting en veiligheidsdiensten boven water kan komen. Voelt u zich aangesproken daarin? Nee, want we hebben alleen maar tegen de minister gezegd... zorg dat je er bovenop zit. Geef aan waar je mee bezig bent. Desnoods in een vertrouwelijke briefing. En hij heeft gewoon die wens niet willen vervullen. We hebben ook gevraagd... reageren op de commissie Dessens, die echt heeft gekeken... hoe zit het met die sturing, hoe zit het met de toezicht? Die brief hebben we ook nog steeds niet. Wij willen een minister voor inlichting en veiligheidsdiensten... die in control is. En dat gevoel hebben we op dit moment niet. Nee, maar wat kan hij dan zeggen vanmiddag... waardoor u wel overtuigd raakt? Nou, Hij kan echt duidelijker aangeven uh, uh, dat hij fout was. Waarom hij ons niet heeft geïnformeerd. Maar geeft dat aan oh, dat ja, hij dan, nou, dan het onder controle is inderdaad een hele, Het is inderdaad een hele zware klus voor hem. Want we hebben hem natuurlijk niet voor niets 65 vragen gegeven. Met de hoop dat hij daar eerlijk en oprecht op zou antwoorden. En ik zie dat hij alleen maar een mist probeert op te werpen. En dat heeft ons niet gunstiger gestemd. Maar ik... ik... Ik begrijp dat niet helemaal goed. Aan de ene kant hoor je van alle kanten... de minister moet heel diep door het stof gaan... en aan de andere kant hoor je, hij moet aantonen... hij moet gewoon onder control zijn. Die twee dingen staan toch los van elkaar? Als hij diep door het stof gaat... wil toch niet zeggen dat hij nu in één keer de controle heeft? Nee, maar daarom heeft u ons ook alleen maar horen zeggen... dat wij ons grote zorgen maken in het debat. En dat wij vinden dat deze minister niet in control is. En dat wij echt ons serieus afvragen... of wij een minister op deze manier nog voldoende kunnen vertrouwen. Dat staat straks in het debat wat ons betreft centraal. Ja, en hoe moeten we in de toekomst nou omgaan met dit soort informatie die, wat daar is het allemaal mee begonnen, Snowden over ons land uitstrooit. Nou, daar hebben we uh, nu de CTIVD voor, de toezichthouder op de inlichting en veiligheidsdiensten. Die hebben afgelopen vrijdag een uh, rapport gegeven over de rechtmatigheid van dit soort uh, uh, TAPs. Daarnaast hebben we een speciale commissie gehad die heeft gekeken van nou hoe kan je nou die, uh, die diensten beter aansturen en door uh, nog beter toezicht en controle ophouden en daarover willen wij debatteren. Maar niet vanmiddag. Vanmiddag gaat het over hoe heeft de minister ons geïnformeerd. En de positie van minister Hennis, is die hetzelfde als Plasterk of is daar een verschil? Daar is een verschil omdat zij niet degene is geweest die breed uit uh, in de media heeft geroepen. De Amerikanen hebben hier iets fout gedaan, terwijl we het zelf hebben gedaan. En ik begrijp wel dat zij daar uh, al die tijd terughoudend op gereageerd heeft. Zij kan het ook niet helpen dat ze een bewindspersoon naast zich heeft met zo'n enorme geldingsdrang. Dus daar zullen we haar in eerste instantie niet op afrekenen. Dank u wel. CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. U kunt blijven stemmen op de stelling. Die staat op www.stand.nl. De uitleg van minister Plastek is overtuigend. Eigenlijk al de hele ochtend dezelfde percentages. 888 mensen nu gestemd. Dat is al een mooi getal. 25% nog steeds eens. 75% is het oneens. Dit is Radio 1 geweest het nationaal met Jan van der Putten. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de doodsoorzaak van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst. Het stoffelijk overschot wordt voor sectie naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag gebracht. Het onderzoek bij de woning van Borst en de schouw van haar lichaam is nog niet vastkomen te staan hoe ze is overleden, zegt de politie. De penningmeester uit Denenkamp... die er met de kas van een begrafenisvereniging vandoor ging... is opgepakt in Portugal. Er is om zijn uitlevering gevraagd. De man verdween begin dit jaar... met het geld van de begrafenisvereniging Helpt El Kamber. Het was ruim een half miljoen euro. En die man was ook raadslid van de grootste partij... in de gemeente lokaal Dinkeland. De Nederlandse staat hoeft niet mee te betalen... aan de proceskosten van Julio Potsch. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door Potsch-advocaat Knoops... Bord staat in Argentinië terecht voor deelname aan dodenvluchten... tijdens het regime Videla. De zaak tegen de Transavia-piloot loopt al vijf jaar. En oud-neuroloog Janssen Steur krijgt vanmiddag te horen wat zijn straf is. De OM heeft zes jaar tegen hem geëist... voor onder meer het opzettelijk stellen van foute diagnoses. Volgens het OM is bewezen dat Janssen Stuur zijn patiënten zwaar lichamelijk letsel toebracht. En dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend. Zometeen weer een ronde in de Nationale Nieuwsquiz. De tweede deze week. De kandidaat van vandaag komt uit Hoge Zand en heet Patrick Nieborg. Eerst gaan we praten met de politie over het overlijden van Els Borst. We hebben Thomas Aaling aan de telefoon. Meneer Aaling, goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net ook Jan van der Putten al zeggen... dat vast is komen te staan dat het om een niet-natuurlijke doodsoorzaak gaat. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, niet natuurlijk overlijden betekent in die zin dat een natuurlijk overlijden is door ouderdom of opkomende ziekte. En dit is een niet natuurlijk overlijden. Dus er zou sprake kunnen zijn van een mogelijk ongeval of een mogelijk misdrijf. En dat onderzoeken we nu. En heeft u enig idee welke kant dat op kan gaan, juist om onrust te voorkomen? Nee, op dit moment nog niet. Wij willen uiteraard ook duidelijkheid. Uiteraard ook de familie en vele anderen. Dus dat betekent dat we dit uitgebreid in onderzoek hebben. Uh, Frans Opsporing is daar nog bezig uh, met sporen. En vanmiddag zal inderdaad een sectie uh, worden verricht. En hopelijk komen daar dus uh, meer vragen op de antwoorden die wij hebben. Ja, en haar lichaam wordt nu gebracht naar het NRV om daar meer onderzoek over te doen. Klopt, ja. Daar wordt het onderzoek uh, inderdaad onderzocht op uh, ja, mogelijke kenmerken die meer duidelijkheid kunnen ja. verschaffen. In de buurt van haar woning is dat nu klaar of vindt er ook nog steeds onderzoek plaats? Nee, het onderzoek is nog gewoon in volle gang. Dat betekent ook dat het nu bij daglicht, zo wat het plezier, bij de woning het onderzoek wordt verricht door de forensische opsporing. Ik dank u wel voor nu, voor uw informatie, Thomas Aaling, politiewoordvoerder. NRS ja. Radio Olympia. Het Lippens. Nou ja, de papsneeuw, die is er. Maar uh, ze zijn gewoon gestart gegaan Zeker. op de halfpipe, de mannen. Ja, we weten al dat het uh, misging met uh, Dolph van der Wal. Uh, maar Edwin Cornelissen, die staat daar in de buurt van die halfpipe. Edwin, uh, Dieme de Jong, die zal zo in actie komen. Ja, die komt uh, zo dadelijk in actie. Dat is volgens bij de eerste volgende die uh, in actie gaat komen. Want nummer 14 is uh, zojuist geweest. En hij is, uh, naar mij weet nummer 15, uh, Doel van de bal. Die kwam uh, behoorlijk hard ten val. En uh, hij maakte zijn run wel uit. Hij uh, heeft nog even zijn score uh, op staan wachten. ...en is vervolgens achter de schermen verdwenen. Uh, maar daar is de dokter bij gekomen, Kees Rijn van de Hogebamp... ...omdat hij toch wel wat behandeling uh, kon gebruiken. Zag er naar eruit alsof hij ook wat pijnstilling kreeg. Uh, en uh, ja, hij kreeg een soort van uh, bodycheck... ...kijken of er niks gebroken was, kijken of hij nog heel was. Dat is dus even onduidelijk of hij wel in staat zou zijn... ...om uh, uh, zijn tweede run te doen. Tweede run die noodzakelijk is om eventueel door te gaan natuurlijk in dit uh, toernooi. Maar even later zagen we hem toch uh, de lift ingaan... ...zagen we hem naar boven gaan om zich toch klaar te gaan maken voor de tweede run. Het gaat nog wel even duren overigens voordat die uh, gehouden gaat worden die tweede run. Terwijl we hier uh, Timon de Jong zien die uh, zijn run begint. Het belangrijkste in deze eerste run is natuurlijk ook dat je gewoon op je voeten landt... en uh, dat je geen grote fouten maakt. Het is mooi als ze gelijk een goede score neerzet. En vooralsnog heeft hij geen grote fouten gemaakt. Dat betekent dat uh, hij... Uh, oh, maar daar gaat hij dan onderuit. Ja hoor, op second in de half vijf. En dat betekent een uh, slechte score dus ook voor hem. En dat betekent dus ook dat er uh, veel druk komt te liggen op uh, de tweede run... Voor die Jong. Hij moet daar een, een prima run neer gaan zetten, een goede score neer gaan zetten. Want anders dan, uh, zal ook hij in de kwalificatie worden uitgeschakeld. De eerste run is niet zo goed verlopen voor uh, de Nederlandse boorders... Maar er is nog een run te gaan en er zijn dus nog wel mogelijkheden. Alleen fouten maken, dat mag niet meer. Nee, het zit allemaal niet echt mee op dat soort onderdelen. Alleen bij het schaatsen gaat het heel erg goed. Het eerste goud van de dag vandaag is naar Canada gegaan. Dat gebeurde bij het slope Styles Dara Howell won de finale waarin behalve mooie trucs ook enkele flinke valpartijen te zien waren. Het zilver ging naar de Amerikaanse Devin Logan en de Canadese Kim Lamarre pakte het brons. En of er vandaag nog een Nederlandse medaille komt, dat is nog maar de vraag. Maar er worden er in elk geval drie uitgereikt. vanavond. Het is de medal ceremony van de 500 meter van de mannen. Dat is iets om naar uit te kijken met de 1-2-3 voor Nederland. Maar zeker natuurlijk voor de Olympisch kampioen zelf, voor Michel Mulder. Ja, vanavond Middel plaza. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik, ik was, eergisteren zat ik te kijken naar Middel plaza en, uh, op tv... en toen zei ik tegen Mark, oh, dat is wel echt heel erg gaaf daar. Dus, uh, nou, nu, ga ik, nu ga ik er zelf staan en op het hoogste treetje. Ik ga er intens van genieten... En voor de rest vandaag uh, zo lang mogelijk op bed liggen. Ja. En uh, mijn telefoon staat nog uit. Dus, uh... heb je jullie nog niet aangehad? Nee, ik heb het nog niet aangehad. Ik heb wel wat berichtjes natuurlijk via via doorgekregen. Maar uh, iedereen die mij een berichtje heeft gestuurd, ontzettend bedankt. Maar eigenlijk uh, komt na morgen komt er misschien wel een keer een antwoord. Ja. Weet je al wie de medaille gaat uitrekenen vanmiddag? Ik heb eigenlijk geen idee. Nee, is dat bekend? Of? Ja, ik weet het ook niet, nee, ik vraag het aan jou. Nee, nee. Ik heb wel vanochtend nog bezoek gehad van de koning en de koningin uh, in, uh, in het Olympisch dorp. Dat was uh, echt heel erg gaaf. En ze er ook waren gisteren en ook uh, hun manier van meeleven. Ik kan wel zeggen dat we uh, de coolste koning en de koningin hebben. <laughs> nou, <laughs> mooi is dat, hè? Nou, vanavond dus die huldiging bij de mannen. Uh, nog even iets anders. Wie nu denkt te weten wie er het podium gaat halen bij die 500 meter vrouwen... die kan dat ook mailen. Niet naar stand.nl, maar naar hetpodium.nl. U kunt er een mooi boekenpakket mee winnen. Als de voorspelling tenminste goed is. Hè? Kun je nog even de deelnemerslijst oplezen, Don? <laughs> de deelnemers ah, Geintje natuurlijk, man. Geintje natuurlijk. <laughs> We gaan het vanmiddag allemaal meemaken natuurlijk hier op Radio 1. Bij het uh, duo Meder en... Uh, Lara. Renzer. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja.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 Heb nog even gekeken, het is niks. Ten eerste is het een donkergekleurde jongen, neger... en op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers en zo. Mailtje herinnert u zich vast nog wel. Het was een intern bedoelde mail die uiteindelijk twee maanden geleden... per ongeluk bij Jeffrey Korndijk terecht kwam. Hij had bij een ICT-bedrijf gesolliciteerd voor een stageplek... maar werd afgewezen omdat hij een donkere huidskleur heeft. De zaak zorgde voor aardig wat commotie. Verslaggever Martijn Grimius zocht Jeffrey's op... om te horen hoe het nu met hem gaat. Dan lopen we door de winkelstraat... Ruim twee maanden nadat je de e-mail hebt ontvangen. Hoe gaat het met je, Jeffrey? Het gaat gewoon, ja, gewoon redelijk. Redelijk gewoon. Niet echt goed, hoor. Maar... Niet echt goed? Nee, het blijft gewoon voor altijd. Het is gewoon een soort van schade gewoon. Ja, net als een litteken eigenlijk, wat gewoon voor altijd blijft. Hoe lang durfde jij nou hier niet te komen? Um, twee, twee, drie weken zo ben ik niet uh, buiten geweest. Twee, drie weken nadat de mail bekend was geworden. Nadat bekend was geworden dat je een mail had gekregen waarin stond... Ja, we nemen hem toch maar niet. Want het is een neger. durfde je niet naar, niet naar buiten? Ja, niet alleen vanwege dat. Ook vanwege dreigingen via Facebook en uh, voor alles. Wat gebeurde toen dan? Um, ja, ze hebben mij een paar berichten gestuurd van... Ja, je stelt je aan en dat soort dingen. En uh, ook van... Uh, um, ja, je gaat eraan en dat soort dingen. Hele gekke dingen. Ik word helemaal gek in mijn hoofd. Twee maanden na alle commotie rondom het gevraagde mailtje is de pijn bij Jeffrey nog lang niet weg. De zaak staat niet op zichzelf. Een maand voor het incident werd ons land al op de vingers getikt door de Raad van Europa. Die vindt dat Nederland meer moet doen tegen racisme. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer deelt die mening. Hij vindt ook dat. Het politieke tij in Nederland. Uh, is dat het politieke tij in Nederland uh, racistisch is... dan heb ik het niet over één politieke partij... maar integraal de stemming in Den Haag is tegen vreemdelingen... is tegen het buitenland. En uh, als je het bijvoorbeeld aan de Organisatie voor Europese sa uh, Economische Samenwerking vraagt... dan staat Nederland in Europa op de derde plaats... Naast, na Griekenland en na Oostenrijk... als het gaat om het discrimineren van mensen. We staan in de Europese top 3 als het om discrimineren gaat. Jeffrey ziet het naar eigen zeggen bijna dagelijks gebeuren. Niet alleen bij mij, maar ook bij vrienden. Ook bij vrienden. Bijvoorbeeld een vriend van mij die heeft drie jaar ervaring met lassen. Hij werkt al twee jaar in hetzelfde bedrijf en hij, hij mag niet eens lassen. Hij zit alleen maar op te en zagen. Dat soort dingen. En ook vrienden. Het is ook een gekleurde vriend? Dat is ook een gekleurde vriend, ja. En ook een vriend van mij die, die, die heeft een stageplek nodig bij HEMA of A&M. De ene dag hebben ze mensen nodig, de volgende dag solliciteert hij. Hij komt langs en opeens hebben ze geen mensen meer nodig. Dat soort dingen. Ja. En nog veel meer. Ik heb echt veel dingen. Om, ook in de winkels en zo. Als we de winkels inkomen komen, dan mensen ons aankijken. En uh, ook als ik achter mensen sta... Als ze hun tas gaan vasthouden, alsof ik hun gaan roven en dat soort dingen. Laatst liep ik met een vriend van mij liep ik buiten. Maar toen zat er een, een, ik weet niet, een vrouw of een man zat in een auto te wachten, dus ik liep langs. En opeens hoor je ineens al die deuren sluiten. Klik, klik, klik. Alsof, alsof we die auto mee zouden nemen. Dat soort dingen. Ja, Zonder grap. Zonder grap. Ja. Er lijkt nog wel wat werk aan de winkel om discriminatie en racisme tegen te gaan. Er kent ook GroenLinks Tweede Kamerlid Lisbeth van Tongeren. Ik denk dat je daar eh, dat je op het vlak van discriminatie ook echt er meerdere tandjes bij moet zetten. Je ziet dat bijvoorbeeld bij ja, het zogenaamde etnisch profileren. Dat omdat zeg maar, Marokkaanse jongens op straat vaker opgepakt aangehouden worden... vind je ook vaker bij hen een uh, probleem... dat ze misschien net iets vergeten zijn. Nou, als je op datzelfde tempo hè, vrouwen van mijn leeftijd zou aanhouden en checken... dan hebben wij misschien ook wel eens een keer een zakmes uh, in een handtas zitten... om appeltjes mee te schillen. Of uh, vergeten wij ook wel eens in te checken. Nou, daardoor uh, raken cijfers vertekend... maar het heeft ook een effect op de persoon... die twee, drie keer per dag, per week aangehouden wordt en ja, dan weer in de houding moest staan, gefouilleerd wordt... de papieren wordt gecontroleerd. Die krijgt ook de mededeling mee van, nou ja, deze keer vinden we niks... maar eigenlijk kan je er niet mee door. En dat zou in Nederland niet moeten. De zaak tegen het ICT-bedrijf dat Jeffrey op een botte, racistische manier afwees... ligt momenteel nog bij de rechter. De medewerker die het mailtje verstuurde staat nog steeds op non-actief... en Jeffrey die heeft sindsdien nog maar weer een paar sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. Een paar, niet zo superveel, omdat, omdat ik er geen vertrouwen meer in heb. Maar wel gewoon, wel, ik solliciteer gewoon hoor. Wat heb je erop gehoord? Helemaal niks. Hoe zie jij de toekomst? Hoe ik de toekomst zie, dat is uh, dat ik gewoon een mooie baan vind: huisje, boompje, beestje. En gaat dat lukken? Het gaat zeker lukken. Ik krijg een soort van steun nu: een, uh, een sollicitatiesteun, omdat mensen me helpen. En dat gaat me zeker lukken, ja. Dit jaar nog. <laughs> Dit jaar nog. Morgen kijken we verder hoe het is gesteld met de mensenrechten in ons eigen land. En kijken we onder meer naar de rechten van asielzoekers. Waar volgens sommigen ook nog wel het een en ander aan schort. Want waarom worden kinderen, asielkinderen, achter slot en grendel gezet? Ja, dat is niet echt humaan. Dat is niet het beleid wat we willen. Daarover meer. Morgen in Tolerant Nederland.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 giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with you I'll be waiting for you On the other side On the other side Gevoelige klanken hoor van Matt Simons with you. We gaan een nationale nieuwsquiz spelen. Tweede ronde deze week. Patrick Nieborg, 39 jaar Het hooggezand is onze kandidaat voor vandaag vertegenwoordiger van medische producten. <tie> Wat heb jij nou? Ja, ik dacht, ik ga van even voorbereiden. Dat ik, dat ik straks ergens heen moet. <tie> Dan gaat dat ding ineens praten. Uh, dat is niet bedoeld. Dat was trouwens niet de stem van Patrick Nieborg. Die gaan we nu horen. Klopt. Want uh, veel onderweg neem ik aan. Ja, ik rij zo'n 80.000 km per jaar. In de auto, dus... En dan de radio aan. Nieuws een beetje volgen. Kijken of dat ook gelukt is. En of het blijft hangen, dat is vooral belangrijk. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Hij kon jarenlang ongestoord foute diagnoses stellen... en mensen bewust verkeerd behandelen. Volgens het Openbaar Ministerie vervalste hij recepten. Verduisterde die onderzoeksgeld, maar de belangrijkste aanklacht... hij stelde opzettelijk foute diagnoses. De horroneuroloog Janssen Sturk... Denk, nee. nee. Nee, daar had ik niet voor doen. Inmiddels is hij zijn titel als arts kwijt. Of hij ook zijn vrijheid tijdelijk kwijtraakt, hoort hij later vandaag van de rechter. Ja, indirect is jouw vakgebied. Vandaag een uitspraak in de grootste medische strafzaak ooit. ex janssen Steur wordt vandaag in de rechtbank in welke plaats of en hoe lang hij de gevangenis in moet. Leeuwarden. Die, het is een Almelo. Hij vertelde de patiënt dat ze Alzheimer hadden... die ze zware medicijnen slikken. Ruim 200 patiënten hebben zich gemeld als slachtoffer. Vraag 2. Het Openbaar ministerie vindt bewezen dat hij zijn patiënten... zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Hoeveel jaar cel heeft het OM geëist? Zes jaar. Dat is goed. Ja. Voor vraag 3 gaan we naar een fragment luisteren. Engeland wordt al weken geteisterd door zware regenval. Vannacht is het leger ingezet om zandzakken te plaatsen rond dorpen die worden bedreigd door het water. Engeland wordt al weken geteisterd door zware regenval. Opnieuw dreigen nu duizenden huizen onder water te komen. Nu welke rivier buiten zijn oevers is getreden? De Thames. Thames, inderdaad. Goed geantwoord. Vraag 4. Premier Cameron bracht gisteren een bezoek aan het getroffen Dorset. Hoe heet de bewindspersoon die afreisde na dat ondergelopen Somerset? Pas. Dus Cameron ging naar Doorset en Nick Clegg, de vicepremier, ging naar Somerset. Nou, ze krijgen allebei erg veel kritiek te verduren... omdat ze gewoon uh, niet aanwezig genoeg zijn. Vraag 5 dan, opnieuw een fragment. Wie is dit? Nou ja, eerst pure euforie en dan hoor je dat die tijd van Michel 400 gecorrigeerd is... en dat uh, ze zullen er goed naar gekeken hebben, maar dat is wel een... Uh, ja, een klap voor je back, zeg maar, ja. ja. Jan Smekens. Jan Smekens, inderdaad. Ja, die zich heel even olympisch kampioen op de 500 meter waande. Maar goed, die uitslag werd dus tijdens zijn ronde hoe pijnlijk kan het zijn, gecorrigeerd. Vraag 6. Drie Nederlanders stonden dus op het podium. Maar voor welke Nederlandse schaatser... werd de 500 meter vanwege een val een fiasco? Stefan Groothuis. Dat is goed. Hij kwam bij de start van zijn tweede race... met de punt van zijn linkerschaats in het huis. Viel op zijn knieën en kon daardoor geen goede tijd neerzetten. Hij eindigde eigenlijk als 24ste... Gaat keer niet slecht nog één vraag te gaan. Daarmee zijn nog vier punten te verdienen. Dus dat is een, een hele hoop. We zijn in dit geval op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Je krijgt daar verschillende aanwijzingen voor. En de vraag is dus wat bedoelen wij? Hier komen de aanwijzingen. 4. Mijn oorsprong ligt in Amsterdam. 3. Ik ben een momentopname. 2. Ik ben bijna 165.000 keer uitgedeeld aan scholieren. CITO, stop, CITO. Ja, de laatste was geweest vanaf vandaag. Wordt de toets op 85 van de basisscholen in Nederland afgenomen. Volgend jaar verschuif ik naar april. Dat was inderdaad de CITO-toets. Klopt, goed geantwoord. Dus dat was nog twee punten volgens mij die je daarmee verdiende. En dan komt de factor op zes. Dat is geen slecht uitgangspunt. Dat betekent dat je zeven vragen goed moet hebben... om voorlopig aan kop te gaan in deze week. In de volgende ronde. Die gaan we ook maar meteen spelen, denk ik. 90 seconden lang, zoveel mogelijk vragen stellen... en uh, zo goed mogelijk antwoord geven. Als het niet weet, zeg pas. En dan gaan we gewoon snel door naar de volgende... als wij het goede antwoord hebben gegeven. Eén ding, laat ons wel even de vraag helemaal uitstellen. Anders gaan we door elkaar heen. Ja? Prima. Succes. De nationale nieuwsquiz. Inwoners van welke belegerde Syrische stad... hebben gisteren na lange tijd hulpgoederen ontvangen? Homs. Goed. De oppositie ligt op rampkoers met minister Plasterk... over het afluisterschandaal. Volgens welke partij heeft hij een touw om zijn eigen nek gedaan? GroenLinks. PVV. Op welke datum start in Egypte het proces tegen de Nederlandse journaliste Rena Netjes? Pas. 20 februari. Wie reikte gisteren de gouden medaille uit aan Irene Wüst? Kamerdeurlinks. De ja, is goed. Door een blunder van het CITO moeten tienduizenden leerlingen welk landelijk examen deels overdoen? Het Engels luistert. Ja, is goed. Welk textielbedrijf heeft nu een handtekening gezet onder een veiligheidsakkoord over de kledingproductie in Bangladesh? Libra. Is goed. In welke stad wordt het aftreden geëist van de directeur van de dierentuin? Kopenhagen. Goed. Het luxe landgoed waar in 1947 welke Amerikaanse gangster overleed, staat te koop voor ruim 6 miljoen euro. Elke poon. De Europese Unie wilde banden aanhalen met het communistische bewind van welk land. Cuba, goed. De Kamer eist de opheldering van welke staatssecretaris over het zogenaamde gedoogbeleid bij online casino's. Teven is het. Een ijsbeer in de dierentuin voor Stoetkart is vermoedelijk overleden nadat hij wat had opgegeten. Een dropje. Een jas. Welke presentator stopt na tien jaar met het oog op morgen? Thijs van de Blink. Ja. Welk Europees land gaat nu dure auto's en misschien ook geldprijzen verloten... onder mensen die kassabonnen verzamelen? Oekraïne. Portugal. Een medewerker van de NS is op welk station op het spoor geduurd? Sloterdijk. Duwt. Ja, is goed. EU-lidstaten kunnen het niet eens worden over welk genetisch gemanipuleerd product? Stam, gen, tarwe. Tarwe, nee, mais is mais. het. Ja, bijna. Zeg maar dan. Zit in de buurt, maar... Net niet. Hoeveel vragen waren er goed? Zeven waren er in ieder geval nodig om voorlopig bovenaan te gaan. Het zijn er acht geworden. Dus dat vermenigvuldigen wij met de, de nieuwsfactor van zes. En daarmee komt u op 48 punten. Of het voldoende gaat zijn om 300 euro te winnen aan het eind van de week. Dat valt nog even te bezien. Maar uh, in ieder geval zelf een beetje tevreden. Uh, ja, het is toch lastig als je hier zit dan als je op de radio luistert. Dat is uh, denk ik een understatement. Het is maar... niet voor het eerst dat wij nee, dat geluid horen? Nee. Dat is volgens mij de ervaring die iedereen heeft. Zeker als je natuurlijk veel in de auto zit, dan zit je veel ontspannender die quiz te spelen. En ja. Nu uh, gaat het onder hoogspanning. En je onderhoudt uh, verkeerde details. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Ja, dat is ook gok, hè? Ja. Je moet de krant lezen en alle gekke dingen. vragen in ja, één keer Almelo. vragen we in één keer naar de rechtbank in welke ja, ik plaats. Ja, dat is heel veel dat daarover, ik natuurlijk niet maar verwacht. niet Almelo in de rechtbank. Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Ik. Goed, in ieder geval uh, kunnen we twee toegangskaarten voor beeld- en geluid-experience hier op Mediapark geven. Een mooie DVD van Pinoza. En natuurlijk een leuke radio. Dank u wel. Wat het doen aan de Nationale Nieuwsquiz. Aanmelden kan via een mailtje. Nationale Nieuwsquiz. Dus karo ncvnl Niet de underscore, maar het andere streepje gewoon gebruiken. Uh, of ga anders eventjes via de Facebookpagina kijken... of u uh, zich kunt aanmelden. Anders via de site. Ach, daar zijn zoveel manieren. Pak anders gewoon een briefkaart plakt er een postzegel op en stuurt hem richting Hilversum. Dan komt hij ergens wel op uw bureau terecht. En dan nodigen we u uit een keer hier in deze studio... om de quiz live op de radio te spelen. De ochtend zit erop. Wij gaan plaatsmaken voor Felix en Veenhoven. Felix Meurters en Willemijn Veenhoven met de Nieuws BV. Hele fijne middag.